9 uur, na wel met het NOS-journaal. Middeninkomens gaan er de komende kabinetsperiode... gemiddeld minder dan 4 procent in koopkracht op achteruit. Dat heeft premier Rutte nog eens beklemtoond in van Vandaag... in het eerste gesprek met de minister-president... sinds de beëdiging van zijn tweede kabinet.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 Macro, goedkoopste draadloze HP printer voor slechts 45 euro. Het NOS Radio 1 Journal presenteert het kabinet Rutte 2. Live vanuit het ministerie van Algemene Zaken in Den Haag. Joost Fulliks en Lucella Carrasso. Goedenavond en dat kabinet presenteert zich in feite zelf het komend uur ook veel ministers hier en staatssecretaris vanuit de Hal van Algemene Zaken. Te beginnen, Joost. Met Stef Blok, de kerstverse minister voor Wonen en Rijksdienst. Is deze post nou speciaal voor u verzonnen omdat uw ministerschap beloofd is en was? Nou, dat heeft een krant ervan gemaakt. Maar die post is er omdat daar twee heel belangrijke klussen liggen: grote hervormingen. De woningmarkt, waar natuurlijk echt het vertrouwen terug moet komen. Dus zowel de huur- als de koopsector nu flink hervormd moet worden. En de reorganisatie van de Rijksdienst. We moeten natuurlijk in een tijd waarin we echt ieder dubbeltje om moeten keren... er ook voor zorgen dat de overheid, de ambtenaren zo efficiënt mogelijk werken. En dat is dus ook een heel belangrijke klus. Ja, u gaat ook iedere ambtenaar dus omkeren of die nog wel nodig is? Nou, niet allemaal. Maar eh, aan het eind van deze periode zal inderdaad eh, de Rijksdienst... Eh, over veel minder geld beschikken. Dus dat betekent ook dat er minder mensen zullen zijn. Ja, wordt u de schrik van ambtelijk Nederland... Nee, dat is absoluut niet de bedoeling. De ambitie is wel dat we over vier jaar zullen zeggen... we zijn in staat beter werk te leveren met minder kosten, met minder mensen. Ja, u moet misschien ook mensen uit uw eigen omgeving gaan wegsturen. Uw eigen ambtenaren die voor u gaan werken. Als je zo ontzettend moet hervormen... dan is het onvermijdelijk dat je ook vervelende maatregelen moet nemen. Dus dat zal ongetwijfeld ook betekenen... dat ook op mijn ministerie het aantal plaatsen minder zal worden. En dat probeer dan zoveel mogelijk te doen... ...grote opdracht is natuurlijk ook de woningmarkt en de hypotheekrenteaftrek. Er is iets vreemds met dit kabinet. Minister Kamp zit naast u, die was ook informateur. U moet de hypotheekrenteaftrek gaan beperken. Dat was een punt dat de VVD eigenlijk niet wilde uitvoeren. Uw collega Schippers op Volksgezondheid... die moet die zorgpremie gaan invoeren. Dat is ook zo'n pvda plan Maar minister Ploemen van Ontwikkelingssamenwerking... die moet dat miljard er weer af gaan halen. En dat is iets wat uw partij graag wil. Is dat zo? Is, zit daar een gedachte achter? Nou, Wat volgens mij de, de logica erachter is... is dat ieder lid van dit kabinet... Um, een, een heel stevig pakket maatregelen moet nemen... om te zorgen dat, dat Nederland weer uit die crisis komt. Dus dat er helemaal niemand is die alleen maar leuke dingen kan gaan brengen. Ja, dat snap ik. Iedereen moet vervelende dingen doen. Maar u moet iets doen van de Partij van de Arbeid. Op ieder um, de portefeuille zijn natuurlijk um, onderdelen herkenbaar... die uh, de, meer door de Partij van de Arbeid zijn ingebracht... en meer uh, door de VVD zijn ingebracht... Binnen het woondossier wordt er in de eh, woonmarkt ingegrepen. De hypotheekrenteaftrek blijft eh, behouden. Alleen eh, de aftrek in de hoogste schijf wordt geleidelijk afgebouwd. Dat geeft je dan weer terug in lagere belastingen. Aan de kant van de huren eh, is er meer ruimte voor huurstijging. Mensen met een goed inkomen zullen eh, ook meer huur gaan betalen. En de bedoeling daarvan is dat eh, die dan ook eh, sneller zullen kiezen om toch zo'n huurwoning te verlaten, bijvoorbeeld te gaan kopen. Ja, is dit, is dit, waardoor dit de wachtlijsten in de ja? huursector eindelijk is veel minder kunnen maar worden. Maar komt die hele markt nu in beweging, huur en koop? Het is absoluut mijn ambitie om ervoor te zorgen... door dit hele pakket van maatregelen. Daar hoort bijvoorbeeld ook bij dat er weer ruimte komt voor startersleningen en dat mensen die een restschuld hebben... omdat ze hun woning verkopen en minder krijgen dan ze nog aan de hypotheek hebben... dat die de ruimte krijgen om de rente over die restschuld af te lossen... waardoor ze ook die stap toch kunnen maken naar een volgende woning. De bedoeling van het hele pakket van maatregelen is inderdaad... dat er weer vertrouwen komt en weer beweging in die woningmarkt. Maar U heeft het over vertrouwen, maar heel veel mensen die, die, die zien het, het hele pakket van dit uh, kabinet... en die denken oh, dat gaat maar honderden euro's per maand schelen. Die mensen gaan toch geen huis kopen? Uh, Mensen zien, dat zegt u terecht... dat er maatregelen genomen worden die, die iedereen in de portemonnee raken. En eh, dat, dat zullen mensen ook echt voelen. Tegelijkertijd zien mensen ook dat problemen echt aangepakt worden. Dat ze niet vooruitgeschoven worden. En ze zien nu ook wat er precies gaat gebeuren... op de huurmarkt en op de hypotheekmarkt. En dat betekent dat je zelf ook eh, nu helder voor ogen hebt... Eh, wat je kunt betalen, eh, zodat je die stap ook kunt gaan maken. Ja, dus u heeft er vertrouwen in dat die woningmarkt... weer helemaal vlot wordt getrokken? Absoluut. We geven nu helder de route aan die we op willen met huren en met kopen. Dus dan kunnen mensen weer zo'n belangrijke stap maken naar een nieuw huis. Ik dank u wel. Graag gedaan. Je noemde hem al Joost. Henk Kamp zit naast de heer Blok. Goedenavond, meneer Kamp. Dag, mevrouw Kerassel. U heeft behoorlijk drukke tijd achter de rug. Heeft u nog wel een beetje iets leuks kunnen doen de afgelopen dagen... voordat ja. u hier weer mee verder komt? Ik heb vijf weken leuke dingen kunnen doen in Van Beren. <laughs> Ja, maar daarna bedoel ik, of is dat voor u pure nee, ontspanning? Het, het ging toen onmiddellijk uh, door naar het uh, oriënteren op het nieuwe ministerie... en kijken uh, hoe je daar weer zo snel mogelijk ingewerkt kunt raken... om daar je werk goed te kunnen gaan doen. En is dat voor u vol te houden? U kunt daar goed tegen? Ja, omdat ik het met heel veel plezier doe. Ik vind het geweldig dat ik... Uh, Iedere keer de, de kans krijgen om me in te zetten voor de publieke zaak. Voor het algemeen belang. Ik zou niet weten wat je leuker kunt doen in je, in je leven. Je probeert iets nuttigs van je leven te maken. U heeft en, helemaal geen hobby's. En, en ik heb wel hobby's, maar ik mag me in mijn werk mag ik me bezighouden met het publieke... Belang, met het, het algemeen belang met de publieke zaken. En daar ben ik ons ontzettend blij mee dat ik dat mag doen. En ik doe het met heel veel plezier. En dat is nu uw vierde ministerie. Uh, sociale zaken heeft u gehad. Volkshuisvesting heeft u gehad. Uh, defensie. Ja. Is het zo dat u elke keer zegt: Ik ben toe aan nieuwe uitdaging? Of wacht u wat er overblijft? Hoe gaat dat bij u? <laughs> nou ja, je, iedereen die, uh, die daarvoor beschikbaar is, die moet afwachten of ze hem wel willen hebben, of ze haar wel willen hebben. Het is de politieke leider die uitmaakt hoe hij zijn team uh, samenstelt. En ik wist van tevoren niet hoe dat uit zou pakken. En op een gegeven moment uh, word je gevraagd voor een positie... en dan kun je, uh, kun je dat wel of niet doen. Um, ik, heb het, um, ik, ik zou graag door zijn gegaan bij sociale zaken. Maar ik krijg nu de gelegenheid om bij economische zaken te werken. En economische zaken is een prachtig ministerie. Je hebt uh, een heel goed perspectief om er wat van te maken. Nederland is, uh, is een van de sterkste economieën van de wereld. Als je kijkt naar de, naar de export van producten en van diensten... en de import van producten en diensten... En naar de investeringen, we horen bij alles bij de top 10 van de wereld. Nou, dat is natuurlijk een fantastische uitgangspositie... om uh, nu ook weer snel uit de crisis te komen en de zaak weer op orde te krijgen. En toch zei u, ik was graag doorgegaan bij Sociale Zaken... want dan had u eindelijk kunnen invoeren wat met de PVV niet lukte vorige periode... Ja, er zitten nu in het uh, regeerakkoord een, een paar belangrijke maatregelen... die de arbeidsmarkt weer in beweging gaan brengen. Dat is uh, voor iedereen in het land heel goed. En dat had u graag gedaan, denk ik. Zeker, maar ik gun het ook Lodewijk Asje. Die, uh, die heeft een regeerakkoord waar hij volgens mij echt mee uit de voeten kan. Hij is in staat om dat ook in goede maatregelen uh, nader uit te werken... en daar steun voor te krijgen in de Tweede en Eerste de Kamer, denk ik. Dus ik zal daar met heel veel plezier uh, ook in het kabinet samen met hem aan werken. Vorige week was u nog informateur. Wouter Bos, hebben wij nu begrepen had een kaartenspel... heeft u ook nog iets bijzonders ingebracht? Nee hoor, ik heb, Qua methodiek. Uh, ik heb gewoon mijn werk gedaan. En dat kaartenspel... Uh, ik, kan, ik kan me daar niet eens zo heel erg veel van herinneren. In het begin oh? is het zo jo? dat je... Klopt het niet. werd ja, er gedronken. Uh, er werd he, niet gedronken. Oh. Alleen uh, je, je zit met, uh, met die onderhandelingen met heel erg veel dossiers... die allemaal op gang gebracht moeten worden. En Wouter Bos is een hele creatieve man... die uh, ook ervaring heeft in het bedrijfsleven. En hij weet hoe je... Hoe je die onderhandelingen, hoe je, die, uh, hoe je de, de geesten rijp kunt maken... de geesten los kunt maken, de zaak wat uh, in beweging kunt krijgen. En daar heeft hij uh, de methode van de kaarten uh, een keer voor gebruikt. Ik vond het een aardige methode. Heeft maar we moeten geweest. het niet overdrijven, zo te horen. Ja, het belang het is, daarvan. Ik geloof dat we er een kwartier mee bezig zijn geweest. En ja, we en... hebben vijf weken onderhandeld, uh, drie dagdelen per dag. Dus dat kwartier vergeleken met die, uh, met die vijf weken drie dagdelen per dag... is een, een korte periode geweest. Ah ja, en in dat kwartier is toen die, die inkomensafhankelijke premie zomaar weggegeven... zonder dat de VVD door had wat voor storm dat ging opleveren bij de achterban. Is dat iets te snel gegaan misschien? Ja, ik denk toch niet dat, uh, dat de onderhandelaars van de VVD... Rutte en Blok dat die zomaar iets weggeven... zonder dat ze weten waar het over gaat. Nou ja, ik heb geen idee. Het ging zo snel. is het ook niet zo dat er, dat er zomaar even iets, um, iets gedaan wordt. Er wordt, um, er wordt verkend wat er aan de hand is. Er wordt gekeken welke oplossingen er ergens voor zijn. Dan wordt er gezegd van, nou, als we dat nou doen, hoe pakt dat uit? Als we dat doen, hoe gaat het dan? Vervolgens wordt dat uitgewerkt en dan wordt er een keuze gemaakt. Die wordt dan nog weer verder uitgewerkt. Dan wordt er over onderhandeld. wordt ook um, het verband gelegd met andere dossiers. En in de loop van zo'n periode van vijf weken... wordt er een keer een besluit genomen. Maar dat er maar even snel iets gedaan wordt... Uh, dat is wel heel ver heel de waarheid. Nou, fijn dat u dat even heeft opgehelderd bij ons. En dan weten we ook hoe we dat kaartenspel moeten plaatsen. Goed zo. Henk Kamp, veel succes met de importen, exporten... en het hele nieuwe dossier wat op uw uh, bordje ligt. Dank u. Ik ga Dank. er mijn best mee doen. Precies, ja, ziens, mevrouw Karassen. En een van, die kaartspelers, een, nieuwe, een van die kaartspelers zit tegenover mij, Jeroen Dijsselbloem... de nieuwe minister van, van Financiën, moet ik zeggen, van de Partij van de Arbeid. Ik, ik moet u eigenlijk feliciteren, want ministers van Financiën... zijn eigenlijk zonder uitzondering altijd bijzonder populair in ons land. Ik denk dat het Calvinistische ja, strekjes... is. dat heeft uh, Henk uh, Kamp mij ook al een paar keer verteld. Ja, u wordt een ster. Bent u voorbereid op die nieuwe status? Nee, daar ben ik niet op voorbereid. Maar uh, realiseert u zich, ik word populair... Nou, dat, is, dat houdt me helemaal niet bezig. Uh, ja, maar dat, dat gaat heel veel betekenen. Wat me bezighoudt is dat we een ongelooflijk zware klus voor de boeg hebben. Met een pakket van uh, bruto meer dan 20 miljard alleen al in dit regeerakkoord. Plus uh, nog eens een opgave vanuit het Koendersakkoord, Plus nog eens een opgave van, een opgave van uh, Rutte 1, die nog moet worden uitgevoerd. Dus er komt heel veel af op mensen in Nederland. Uh, dat houdt me bezig. Ja, u bent econoom. Correct. Ja, weet u dan wel voldoende van de echte economie? Ja, de opleiding landbouw economie is uh, nog weinig bekend in Nederland. Dat is natuurlijk ten onrechte. Dat is gewoon een algemene economische opleiding. Uh, inclusief internationale economie en monetaire economie, belastingrecht, et cetera. En een afstudeerspecialisatie richting agrarische economie. Oh, nee. um, ja. Ik heb me de afgelopen jaren met veel onderwerpen bezig gehouden. Niet met de financiële nee, portefeuille. Top, ja. uh, tegelijkertijd, um, als je in de top van de fractie meedraait... Uh, tot twee keer toe aan kabinetsformaties meedoet... Ben je op een gegeven moment breed inzetbaar op dossiers... weet je ook de financiële implicaties daarvan. U, u houdt ook van cijfers en van tabellen? Ja, hoor. En puntenwolken? Puntenwolken. Niet mijn grootste hobby, maar ik kan ja. ze wel lezen. Ja, ja? Dat, oh, dat vind ik wel heel belangrijk. knap. Ik zag er weer een paar in de krant staan. Ik denk, wat voor chocola moeten we hiervan maken? Maar u begrijpt dat allemaal. Je moet altijd opletten op waar de grote concentratie van de punten zitten. En die geven een soort vlek en een lijn weer... En dan kijk je vervolgens hoe die lijn loopt. En die lijn die loopt niet uh, per ongeluk zo. Daar is over gesproken aan de formatie. Daar hebben we elkaar ook op gevonden. Dat is een licht progressief beeld. Dat betekent dat we die enorme financiële opgave... die gaan we met z'n allen dragen. Daar vragen we ook veel van, van mensen. Maar dat doen we op een manier die ook maatschappelijk en politiek draagbaar is. En dat betekent dat de lagere inkomens worden ontzien. De hogere inkomens wat meer zullen moeten bijdragen. Dat is in de kern uh, waar we voor hebben gekozen. Dat gaan we ook op een zorgvuldige manier verder uitwerken. Is er, het is een hele zware boodschap uh, die u maar zeggen, nu, nu meegeeft. Hè? Ik moet heel veel bezuinigen. We zorgen dat het allemaal wordt, wordt uitgevoerd. Is er een kans dat er halverwege deze kabinetsperiode... de zon weer gaat schijnen economisch? Die kans is er altijd. Maar, uh, maar dat doet niets huh? af. Um, ik, ik wil de avond niet bederven. Maar dat doet niets af aan de financiële opgave die er ligt. Die zal niet verdwijnen. Dus als er economische groei is, dan word je wel geholpen. Omdat de staatsschuld wordt altijd uitgedrukt als percentage van de groei. Neemt de groei toe, dan neemt de staatsschuld alleen maar verhoudingsgewijs af. Maar hij is er nog steeds. En het tekort moet weg worden gewerkt. De getallen die ik net noemde zijn niet verdwenen als de economie aantrekt. Maar daar gaan we wel voor. De hervormingen die we op de agenda hebben staan richten zich vrijwel allemaal op het weer op gang brengen van de economie. Of het nu gaat om de woningmarkt, de arbeidsmarkt, uh, et cetera. U bent ook de man die altijd nee moet zeggen... tegen collega's die een tekort hebben of extra geld willen. Kan u dat? Ja, dat is een legendarisch verhaal van Wim Duisenberg die dat heeft overgedragen aan uh, Gerrit Zalm toen hij minister werd. Hij zegt, het is eigenlijk een eenvoudige baan. Je moet gewoon altijd nee zeggen. En u moet, uh, u moet ook uw talen spreken, natuurlijk veel Europa in. Uh, Brussel, weet u al hoe uw collega's heten in Europa? Lang niet allemaal. Franse Omdat, collega? Uh, weet ik nog niet. Moscovici? Kijk ja. eens, uw Spaanse? U, u moest ook op uw briefje kijken. Ja, ja, nee, ik, ik, ik ben geen minister of, van Financiën. Ik, uh, uw Spaanse? Ze, ik ga ze zeer binnenkort ontmoeten, uh, mogelijk al donderdagavond... Uh, vrijdag begrotingsraad. Ja, dat is geen naam, hè? <laughs> Eurozone op maandag en dinsdag de Ecofin. Dus u hoeft zich geen zorgen te maken. Ik zal veel in Brussel zijn. Die collega's zal ik op zeer korte termijn allemaal leren kennen. Ik help u nog heel even. Louise de Gindels is van Spanje en de Italiaanse Vittorio Grilli. Ja. Dat klinkt dreigend, vond ik. Grilli. Dreigend? Ja. Hij, ja. gaat, uh, hij gaat Europa grillen. Nee, dank. Um, ja, succes in, uh, in Brussel en Dankjewel. in Den Haag, meneer Luizelbloem. Dan gaan we naar Michiel Breedveld, die achter de staatssecretarissen aan zit. Ja, en ik heb nu eentje gevonden waar ik zelf ook wat mee heb. Een muzikant heb ik gevonden. Kover is het. De nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken. En hij krijgt de portefeuille Landbouw. Was gedeputeerde in Gelderland, ruimtelijke ordening. Maar ja, die gedeelde passie, de muziek. Als we nou met de muzikantenbril naar dit kabinet kijken. Waar komt dan de muziek vandaan? Ja, als het goed is... Uh... Van allemaal. Uh, en het, ja, die metafoor vind ik fantastisch eigenlijk om op kabinettoepassing uh, te verklaren. Want ik ervaar zelf dat je... Ja, je hebt een bassist nodig, hè, dus die een beetje uh, de, basis. de basis legt. En iemand die het ritme bijhoudt. En ook iemand die af en toe uit de bocht schiet met een, met een flitsende solo. En ja, Nou denk ik bij die bas meteen aan opstelten met zijn sonore ja. staal, stemgeluid. <laughs> nou ja, qua volume en, en toonhoogte is het een typische bassist. Maar volgens mij ook nog wel qua persoonlijkheid. Gewoon een heel rustig Iemand met overzicht, ervaring eh, en die de boel ook echt inderdaad... Ja, ik wil niet Cohen parafraseren, maar toch wel bij elkaar houdt. En nou ik, nou hebben we nog ritme nodig. Eh, wat hebben we er nodig, sorry? De, ritme. Ja, ritme. Nou ja, kijk, ik, ik denk dat de premier en de vicepremier met name ook het ritme moeten aangeven... Uh, zonder ons op te jagen, maar ook zonder ons uh, af te remmen. En dan zit ik te wachten op een gierende solo van Fred Teven. Uh, uh, ik denk dat we er Fred goed kunnen toevertrouwen. Ja, hè? <laughs> ja, ja, ja. ja. En dus, <laughs> misschien dat er ook nog een triangel. Nee, nee. Uh, nee, volgens mij is de essentie dat je iedereen respecteert in, in zijn of haar kwaliteiten. En dat je niet allemaal dezelfde melodie hoeft te zingen. Uh, maar dat je uiteindelijk wel uh, uh, zegt... het geheel is, levert toch wel een mooi arrangement op. Dat is natuurlijk ook een bekende metafoor in de muziek. En ja, als ik dan op mijn eigen rol uh, reflecteer, want dat, ja, dat is dan bijna onvermijdelijk. Dan hoop ik dat ik ook een beetje, naast dat ik gewoon mijn, mijn dossiers goed wil doen, ook een beetje het cement uh, kan zijn. Ik ben wel iemand die de boel graag wel een beetje ook gezellig houdt en niet dingen uit de weg gaat. Maar als het echt spannend wordt, zegt van kom op mensen, morgen is dat probleem er ook nog. Nu even muziek gaan maken. Covedaz is dat, dank u wel. Het gaat voor de gezelligheid in het kabinet. Ja, we hadden eigenlijk uh, rekening gehouden... dat uh, Frans Timmermans, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken... nu aan tafel zou zitten. Maar wie weet is hij al naar het buitenland vertrokken. Ja, maar hij, geluk... komt zo. hij komt hij, zo. Hij komt... Maar gelukkig zit er een, een andere minister... met een hele belangrijke portefeuille. Edith Schippers van de VVD. U doet zorg. U heeft echt wel de hoofdprijs gewonnen... Hè, met die inkomensafhankelijke zorgpremie. Nou, zorg is een heel ingewikkeld terrein, ook zonder uh, inkomensafhankelijke premie. Dus, en we hebben een hele grote opgave ook, deze kabinetsperiode, de staatssecretaris en ik. Dus ik denk dat, uh, dat we sowieso wel van de straat zijn de komende jaren. Ja, maar ik geloof ook dat uw achterban van de VVD, die willen wel heel snel dat wetsvoorstel zien. Hoe snel kan u dat leveren? Nou, ik vind het uh, vooral belangrijk dat het zorgvuldig gebeurt. En uh, wat is afgesproken in uh, de formatie, is dat er een bandbreedte zit van ongeveer dat je dan een half procent op vooruit gaat als je echt een heel laag inkomen hebt... Uh, of dat je vier procent inlevert als je een hoog inkomen hebt. Nou, in die bandbreedte moeten wij uh, gaan zoeken naar een regeling die ook goed tot stand komt... die goede effecten heeft op de zorgmarkt en op de arbeidsmarkt. En daar zijn nog heel veel dingen aan uh, te doen. Dus ik kom niet volgende week met een wetsvoorstel. Heeft u de afgelopen dagen iets stiekem een aantal keren enorm gevloekt... dat u dacht van wat moet ik nou toch met dit dossier... Nou, ik vond het wel jammer dat we uh, zo lang uh, uh, dit hebben laten gaan in de media... en dat er zo weinig weerwoord was van... Uh, jongens, dit zijn ingewikkelde regelingen. En rekende op dat wij dat echt zorgvuldig zullen doen. Want als u bij de onderhandelingen had gezeten, zoals de vorige keer... had u een waarschuwing gegeven van pas op, we moeten een heel duidelijk verhaal hierover hebben... Want het leek nu alsof of Rutte en Blok nogal overvallen waren... door het tumult bij de achterban. Had u dat anders ingeschat? Als u, nou, erbij u, moet, had gezeten? u moet zich niet vergissen. Um, wij hebben natuurlijk precies in die tijd een fractiewisseling gehad... van fractievoorzitter. Dus meneer Blok die zou het kabinet ingaan... maar we hadden nog geen nieuwe fractievoorzitter. Uh, die konden zich dinsdag uh, tot 12 uur aanmelden... en woensdag aan het eind van de middag kregen wij een fractievoorzitter. Uh, ik zeg wij, omdat ik ook in, dat, uh, in die fractie uh, zat. Dus ook die twee dagen was er ook een beetje een, een, een tussen een interbellum in, die, uh, uh, in de fractie als uh, wie hun fractievoorzitter is. Dus dat kwam heel erg onhandig uit. Maar natuurlijk heb ik ervan gebaald. dat ik dacht van jongens, hier moet eens even helder uh, over uh, gesproken worden. En eigenlijk heeft Mark Rutte dat op vrijdagavond gedaan. Dat had iets eerder gemoeten. Nou ja, die zorgpremie is al heel veel over gesproken. Uh, daar wil ik u niet verder meer lastigvallen. Wat is er een punt in die portefeuille waar u zegt... nou, dat vind ik nou echt leuk dat dat doorgaat... en dat wil ik echt met beide handen aanpakken. Um, wat sowieso altijd ongelooflijk belangrijk, maar ook leuk is... is sport in mijn portefeuille. Uh, en ik ben ontzettend blij dat ik dat mag blijven doen. Niet alleen omdat je naar hele spannende wedstrijden mag... maar ook omdat je die breedte sport... waar we nu eigenlijk 70 miljoen in geïnvesteerd hebben... dat we dat echt vol kunnen doorzetten in dit kabinet. Daar ben ik gewoon heel erg blij mee. En de topsport? En de, en de, want we gaan niet meer meedoen... althans niet meer meedingen naar de Olympische Spelen 2028... Dat kan alsnog, hè? over een paar jaar. Ja, het kan ook bij de volgende kabinet. Kijk, wij moeten ons gewoon inzetten dat die de, de breedte sport en de topsport in Nederland... Uh, uh, flink van de grond komt en volledig gefaciliteerd wordt. Nou, dat geld wat we anders zouden steken in uh, Olympisch Vuur... Dat, die dat moest voorbereiden, steken we nu gewoon in breedte sport... om kinderen aan het sporten te krijgen. We, halen de, uh, we hebben evenementen die we naar Nederland willen ha halen... die overzichtelijk zijn. De, welke dus ik evenementen zie dat moet je dan aan zitten. denken? Nou, dat zijn wereldkampioenschappen bijvoorbeeld, hè? We hebben uh, allerlei wereldkampioenschappen, uh, bijvoorbeeld turnen of... Uh... Dat hebben we gehad. Maar zo staan er nog een aantal op de rol. Nou, daar is het budget dan weer iets groter voor. Dus dat kunnen we dan weer halen. Er is echt voldoende te doen. Nog even heel iets anders. De bordesfoto. Twee jaar geleden was u de linker buitenboordmotor. U ging helemaal naast dat kabinet. Er konden drie mensen tussen. Heeft u daar vandaag nog aan teruggedacht? Ja, zeker. Ik ging vorige keer netjes op het kruisje staan vorige keer. Maar dat stond iets te ver af. Dus nu hebben ze blokken ingeschakeld om mij gewoon zo... Als een soort boekensteun. Ja, ja. Nou, het heeft gewerkt.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 als beveiliger en heeft zich in zijn carrière opgewerkt tot consul... wat ik een mega prestatie vind. Um, dus dat voelt heel, uh, heel fijn, ja. Ik moest ook even aan uw e-mail denken vandaag, die gelekt is... over de koers van de partijen, Job Cohen. Toen dacht ik, als u die e-mail niet geschreven had... als die niet gelekt was, had u hier waarschijnlijk niet gezeten als minister. Uh, ja, uh, mijn oma zei altijd, as is verbrande turf. Dat uh, begrijp ik, maar heeft u daar niks, zelf ook aan gedacht? Kun je, nee, daar heb ik geen seconde aan gedacht, want... Uh, ik heb die periode bepaald niet als prettige ervaring. Nee, dat weet ik, maar nu bent u wel minister. Ja. Er zit wel een lijn ja. in die ontwikkelingen, volgens mij. Nou, ik, weet, ik heb ook geleerd in 15 jaar politiek... dat uh, er zelden echt een lijn in te ontdekken valt. Er gebeuren dingen, er zijn ontwikkelingen. En soms rolt het balletje de ene kant op, soms de andere kant op. Uh, ik bedoel, als, als de provinciale staten van Limburg uh, anders gestemd hadden... vorig jaar was ik nu gouverneur van Limburg en geen minister. Dus dat kan ook allemaal gebeuren. Straks verder over uw portefeuille. Nog even over de e-mail. Want u waarschuwde min of meer dat de middenklasse... dat die niet verwaarloosd moest worden. Omdat anders de solidariteit van die middenklasse zou afnemen. Ik heb het idee dat dat nou net mis is gegaan de afgelopen week. Um, nou, uh, dan zou ik u toch willen vragen om uw oordeel nog maar even op te schorten... totdat helemaal duidelijk is wat er uh, gaat uh, gebeuren. Het is heel erg duidelijk dat uh, de opdracht die wij hebben als kabinet uh, onvoorstelbaar fors is... en dat iedere Nederlander daardoor geraakt zal worden... ongeacht haar of zijn inkomen. Uh, maar het zal echt niet zo zijn... dat uh, de middenklasse daar disproportioneel in geraakt wordt. Want ik hou staande, heb ik altijd uh, gezegd... Uh, blijf ik ook bij... het is de ruggengraat van de Nederlandse samenleving. Over lekker gesproken. Er zijn memo's gelekt uh, van ambtenaren van buitenlandse zaken... die zich zorgen maakten over het imago van Nederland in het buitenland... vanwege de gedoogconstructie... Met uh, de PVV. Volgens mij heeft u daar als Kamerlid ook wel eens uw zorgen over uitgesproken. Welke boodschap gaat u, uh, met welke boodschap gaat u de wereld in de komende tijd namens Nederland? Nou, kijk, als je ook naar de uh, analyse van het Centraal Planbureau kijkt, dan zie je dat daar waar nog ruimte is voor economische groei in de komende jaren voor Nederland, moet die uit de export komen. Um, dus wij zullen ervoor moeten zorgen dat wij meer spullen aan de man en vrouw brengen wereldwijd. We zullen ervoor moeten zorgen dat er meer geïnvesteerd wordt vanuit het buitenland in Nederland. En in dat kader is je imago als land ontzettend belangrijk. En we kunnen eindeloos praten uh, over de vraag... of dat imago wat in de afgelopen jaren is ontstaan terecht is of onterecht is. Dat doet niet ter zake. Als er een imago-kwestie speelt in het buitenland... Uh, terecht of ten onrechte, dan moet je daar wat aan doen. En daar gaan we in de komende tijd echt wat aan doen. Uh, u zult, Erdogan gaat geknuffeld u zult, worden de komende nee, dagen? Nee, dat, dat, dat, dat hoeft allemaal niet. Nou, uh, u, zult, u, zult beledigt, gewoon, u zult gewoon zien dat leden van het kabinet... niet alleen de minister van Buitenlandse Zaken... veel in het buitenland zullen zijn... Om te vertellen wat voor een fantastisch land wij mogen vertegenwoordigen. En dat zal, echt, dat weet ik zeker, een positieve invloed hebben op het beeld dat men in het buitenland van ons land heeft. En wat wordt de stempel van Frans Timmermans? Welk verschil gaat u maken ten opzichte van uw voorganger voorgangers? Um, nou ja, kijk, ik ben. Uh, mijn politieke vader is, is Max van der Stoel. Uh, uh, hij heeft mij alles geleerd uh, wat ik over dit vak uh, weet. En, ik wil graag um, zijn erfenis eer aan doen. Voor mij zijn mensenrechten onvoorstelbaar belangrijk. Voor mij is internationale rechtsorde onvoorstelbaar belangrijk. En ik denk dat dat ook voor de positie van Nederland in de wereld heel belangrijk is. Dat we dat weer als een duidelijk pas bij ons. Het is onze traditie. Daar wil ik heel graag weer duidelijk bij aansluiten. En we hoorden al uh, premier Rutte. Die gaat naar Turkije. Uh, Lilianne Ploemen, Maar u gaat niet mee, hè? Nee, ik ga vanavond uh, vertrek ik naar Brussel. Uh, ik heb... Uh, dat, dat vind ik ook een hele mooie traditie. Ik heb gevraagd aan mijn Belgische collega Didier Reiners of ik te, voor een kennismakingsboek mee langs kan komen. Hij wil mij meteen uh, wil mij morgenochtend om 9 uur ontvangen. Nou, dat gaan we doen. En dan ben ik toch in Brussel. Dus daar kan ik ook een aantal Europese en NAVO-instellingen bezoeken. Uh, Nelly Kroes uh, bezoeken. Uh, Rasmussen, de secretaris generaal van de NAVO-bezoeken. Uh, uh, Schulz, de voorzitter van het Europees parlement. En dan ga ik door naar mijn Luxemburgse collega Jean Asselborn. Uh, eerst de Benelux en dan de rest.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 Nou ja, het is, uh, de, uh, je verwijst naar NRC Handelsblad, uh, neem ik aan. Ja. Dat er uh, was een reeks in het kader van de campagne over politici en waar je als kind over droomde. En ik heb als kind heel vaak gedacht uh, aan een carrière bij onze krijgsmacht. Daar nooit wat mee gedaan, maar ik droomde daar gewoon een beetje over. Ik had een waar, grootvader... waar, waarom heeft u dat nooit gedaan? Nou, nee, ja, weet ik eigenlijk niet. Dat, ik had een grootvader bij de landmacht, een oom bij de marine, dus, marine, dus er werd wel over gesproken. Maar ik heb daar verder, verder nooit wat mee gedaan. Maar toen ik die vraag kreeg, kwam dat als eerste in mij op. En dat ik vervolgens nu minister van Defensie ben... dat had ik toen ook niet kunnen vermoeden. Is het ook net als de heer Timmermans een droom die werkelijkheid wordt? Nou ja, Ik zei vanmiddag... het is altijd gevaarlijk om heel sentimenteel te worden... maar benoemd worden tot minister is heel bijzonder. En in mijn geval is benoemd worden tot minister van Defensie... Uh, dubbel bijzonder, ja. denk ik. Maar u moet heel veel gaan bezuinigen, ook nog van het vorige kabinet. U ja. nog uitgevoerd, u draagt ook die verantwoordelijkheid... althans, u zal het zo voelen voor de mannen en vrouwen op de missies. Ziet u daar tegenop? Uh, natuurlijk is het een enorme verantwoordelijkheid. Dat kan ik niet ontkennen. Dat geldt voor ieder bewindspersoon. Uh, en ja, dat voel je, uh, maar dat zorgt wel voor ook de nodige gedrevenheid. De, de reorganisatie zoals die is in gangens gezet... door mijn voorganger Hans Hille, die zal ik voortzetten. 2013 wordt echt een moeilijk verhaal... Hè, waar, waar de ontslagen die zijn aangekondigd... namen en gezichten gaan krijgen. Dus het is geen makkelijk jaar... Maar ook wel, we kunnen ook gaan bouwen met heel veel optimisme. Het belang van onze krijgsmacht hey, u, voor Nederland... U heeft het over bouwen, maar is bouwen nog wel mogelijk binnen Defensie? Met zo'n beperkt budget? Bouwen is nog steeds mogelijk. Wat gaat u dan bouwen? Maar we gaan niet... Kijk, de, de, er zijn grote veranderingen in gang gezet. Er is sprake van een stapeling van bezuinigen uit het verleden... waar we nu nog steeds de gevolgen van gaan voelen. Dat raakt de krijgsmacht in het hart. Maar dat betekent niet dat we bij de pakken neer moeten gaan zitten. We moeten die krijgsmacht klaarstomen voor de toekomst. Dat is een belangrijke opdracht voor mij. De krijgsmacht verdient respect. Ik heb het idee dat we qua imago en beeldvorming... echt nog een wereld te winnen hebben, juist in het binnenland. Juist in ons eigen land. Terwijl de Dutch Armed Forces grote reputatie geniet in het buitenland... wordt er in Nederland nog te vaak besmuikt over de krijgsmacht gesproken. Ik heb een missie en ben van plan om die met alle defensiemedewerkers... de komende jaren te gaan uitvoeren. En dan wordt u ook de minister die een knoop gaat doorhakken over die JSF. Dat heet de F-35. Ja. En ja, in 2013 zal daar een knoop over worden doorgehakt. Nou, heel mooi. En dan, dan uh, ze, pr ze praten vaak in het verband met Defensie altijd over toys voor de boys. Maar dat gaat in uw geval niet op. Als u maar zeggen, ja, minister Timmermans die gaat zijn eerste buitenlandse bezoek afleggen. U moet misschien kiezen tussen een krijgsmachtsonderdeel. Maar waar gaat u eigenlijk het liefste als eerste in zitten? In een F-16? Of zegt u, ik wil graag in een onderzeeën mee? Of doet toch maar een panzervoertuig? Weet u, uh, voor de foto uh, in het kader van een campagne met NRC Handelsblad uh, uh, heb ik gezeten in een 790. Dat, dat is een, uh, een uh, panzervoertuig. Uh, daar heb ik uh, heel veel geleerd die middag. Ik zal alle onderdelen aandoen, van zowel marine, luchtmacht, uh, landmacht en ook Koninklijke Maasjezee. Dus ik zal ook alle, um, alle voertuigen, schepen, um, vliegtuigen uh, bezoeken en, in, en ja, ervaren. Ja, nou veel plezier ermee. Dankjewel. Straks minister Plasterk, weer minister. Eerst gaan we naar onze razende reporter, Michiel Breedveld. Ja, ik, heb, uh, ik ben midden verzeild in een discussie over duurzame energie, over zonne-energie. Over wat de Duitsers van ons kunnen leren. Want in Duitsland zijn ze heel ver als het gaat om uh, duurzame energie. En wat wij van de Duitsers kunnen leren. Ja, dan heb ik het natuurlijk over Wilma Mansveld. De nieuwe staatssecretaris op uh, infrastructuur en milieu. De mensen kennen u nog niet, maar ik durf te wedden dat na de winter dat de mensen u wel kennen. Heeft u enig idee waarom? Nee, vertel. Ja, dat komt doordat u de spoorwegen in uw portefeuille heeft. Ook. Nou, dan zullen we zien of ze me na de zomer beter kennen. Na de winter? Ik denk dat dit doelt op de blaadjes. De blaadjes, het sneeuw, het antivriesmiddel wat niet gebruikt mag worden op treinen, vertragingen, bibberen op het perron. We zullen zien welke problemen zich wel of niet voor gaan doen. We gaan voor een uh, goed openbaar vervoer. Er is een uh, plan ingezet om als dit soort uh, omstandigheden zich voordoen... om de dienstregeling iets bij te stellen... Ik denk dat dat een goede eerste stap is, maar het uiteindelijke doel is om dat niet meer nodig te hebben... en te zorgen dat het zo goed georganiseerd is dat het schrijven leiden. U sprak zojuist bevlogen over die duurzame energie, die energieagenda in 2050 klimaatneutraal... of wat was het, in ieder geval niet meer afhankelijk van fossiele brandstoffen. En dan krijgt u er dit bij. Wat denkt u dan van, had ik dat wel moeten doen? Ik denk dat het een kans is, want openbaar vervoer kan een grote rol spelen in duurzame economie. Het is uh, een kans om uh, mensen te verleiden, de trein, en, uh, de bus en de taxi in te gaan. En uh, in dat kader zie ik het dus als een kans. Werken in Den Haag en dan terug met de trein naar Groningen. Um, ik reis uh, met de dienstauto, dat is uit uh, efficiency. Ik begrijp het. Ja. Er gaat niets boven Groningen. Wel bedankt, Wilma Mansveld. Het partijgenoot Ronald Plasterk is uh, aanbeland op Binnenlandse Zaken. Goedenavond, meneer Plasterk. Goedenavond. Was u de laatste jaren toch wat meer met financiën geassocieerd? Wilde u niet uh, die post van financiën hebben? Ja, financiën is ook een hele mooie post. En uh, ik ga nu uh, het huis van Torbekke uh, het een en ander aan doen. En dat is ook een schitterende verantwoordelijkheid. U wilde dat liever dan financiën? Nee, ik wil altijd datgene wat ik op dat moment doe. Dus ik heb 25 jaar lang gedacht... ik wil nooit iets anders dan DNA-onderzoek doen. En toen dacht ik, ik wil nooit meer weg van OCW. En toen dacht ik, toen ging ik financiën doen. En toen dacht ik, ik blijf mijn leven financiën doen. En toen en nu, zei Samson, nu, u moet toch naar binnenlandse zaken. Ja, binnenland dat weet ik zaken. nu. Een maand en inmiddels denk ik, dit is het moederdepartement. Hè? Dit gaat over ja. Uh, ja, alles wat er in het binnenland gebeurt. Ja, maar u noemt ja. het het moederdepartement, maar ja, hier in Den Haag. Hebben we toch een beetje de indruk dat dat moederdepartement een beetje uitgekleed is? De politie is al twee jaar geleden al vertrokken naar Ivo Opstelten. Die zit naast u naar het ministerie van Justitie. Ja, daar zit het ook heel goed. Ja, en de, de woonportefeuille die, die, die, die, die is weg. Is het niet een beetje een uitgekleed ministerie geworden? Nee, nee, nee. We hebben altijd een minister van Volkshuisvesting gehad. Dat is een tijdje gecombineerd geweest. Maar iedereen was ervan overtuigd dat dat nou wel heel veel hooi op één vork was. En ik denk als we er nu naar kijken. Ik noem net al het huis van Torbek... Hè, daar is inmiddels ook al wat. wat... Er moet wel heel wat gebeuren aan die beneden-etages. Er is natuurlijk een hele etage bovenop gezet met Europa. Um, en ja, we zullen toch wat een moeten doen de komende tijd. Uh, bijvoorbeeld alleen al omdat we um, het budget... wat we via de gemeente gaan laten lopen bijna verdubbelen. Dus door heel veel decentralisaties van taken... Um, en ja, dat moet de komende tijd in goede banen worden geleid. Dat alleen al. Ja, maar in het regeerakkoord staat, we moeten er misschien aan gaan denken... om een soort standaardomvang van gemeentes. Van hond, eh, we moeten 100.000 inwoners gaan krijgen. Er moeten vijf landsdelen komen. Maar daar zat iedere keer het woordje op termijn bij. Ik bedoel, ja, moet u dan deze kabinetsperiode nog doen of... Moet u aan het eind van de kabinetsperiode twee a met een plan hebben? Nee, maar er zijn ook een aantal dingen waar we heel concreet deze termijn zeggen dat het moet gaan gebeuren. Om er maar eens twee te noemen. Het ene is dat we datgene in de grondwet veranderen wat in de weg staat aan het kiezen van de burgemeester. Of dat nou een directe of een indirecte verkiezing wordt. Maar in ieder geval die kroonbenoeming die, die gaat eruit. Wat zullen we nog eens meer pakken? Help eens even hier Nee. Oh, u laat hem lekker drijven. Ja, nou ja, ja, goed, Ik de provincie Utrecht, oh. Flevoland en Noord-Holland. Heel ja, goed, die worden, ja, dat wordt. Ja, zeker. Ja. Ja, maar die decentralisatie is ook. natuurlijk echt een ongelooflijk uh, belangrijke taak van het uh, kabinet. Waar uh, collega Plasterk dus uh, coördinator is. Een hele, hele belangrijke taak, uh, ook voor het uh, Binnenlands bestuur. En ondertussen, dankjewel, dit, dit is een heel goed punt. Ondertussen hebben we ook nog inderdaad een heel concreet punt... wat ook staat omschreven. Er staat dus inderdaad van, er moeten vier landsdelen uiteindelijk komen. Heel concreet staat er natuurlijk genoemd... dat er drie provincies eh, gaan fuseren. Dat is de grote ambitie. Eh, dat zullen we ook moeten gaan doen. Dus er zijn nog een aantal punten. Dus... Nou, de Antillen bijvoorbeeld. Daar bent u ook verantwoordelijk voor. Jazeker. Oh, gaan, hele... gaan we die daar ons houden of de Veiligheidsdienst. Ja. Zijn, zijn, heeft de u al grote... goed in uw hoofd hoe dat zit op de Antillen... wie er nou nog wel en niet bij hoort... Welke status ze hebben? Ja, dat heb ik wel praten. Ja? Ik ben ook wel eens gewoon als, als uh, toerist <lacht> geweest. Maar dus, uh, Saba, dus... is dat nu een van uw gemeenten? Of, uh... Nee, we hebben, we hebben vier landen in het Koninkrijk. Yes. En, uh, dus, uh, en we hebben inderdaad drie uh, uh, ja, met een gemeentelijke status. Mm. Dus officieel heet dat het geen gemeente, is, maar lichamen met een gemeentelijke status. Nou, veel succes op de Antilles. Ja, dank u wel. Dat, dat is inderdaad een, een, een belangrijk en niet gemakkelijk onderdeel. Nee, precies. Saba nou, samen is wel leuk. Curaçao Saus lijkt me wat pittiger, maar goed, daar komt de ja, ja, verzet. Ik noemde net al: de AIVD is een centraal, belangrijk onderdeel. Ik las door... het. Er zijn kort. Volgens mij heel dat alle, alle buitenlandse spionnen die gaan we wegbezuinigen. Ja, maar dat onze. gaat niet door. Nee, dus de, oh. de, de buitenlandse taak daarvan die, dat is in het wat dan heet het Constituerend beraad ook uh, vastgelegd dat er dus uh, be, we houden alle taken van de AIVD. Dus dat alle James Bonds van Nederland. Ik ken ze niet, maar we hebben ze die blijven. Absoluut. ik nou, gaan ze ook wel allemaal op Ja, ja. Minister Opstelten, ook welkom. We hoorden u al even. U gaat de heer Plasterk wel even inwerken de komende tijd? Nee, zeker. Ab, absoluut Daar niet. We zitten, we zitten wel dicht bij elkaar. We komen straks in hetzelfde gebouw. Uh, maar uh, uh, dat is natuurlijk helemaal niet... Uh, gaat dat zo. Er is wel een altijd een natuurlijke lijn... Uh, met, uh, tussen uh, de ministers van BZK en Veiligheid en Justitie... vanwege uh, specifieke verantwoordelijkheden... Primaat voor uh, bijvoorbeeld de grondwet ligt bij uh, collega Plasterk. Maar uh, ik heb er ook iets uh, mee te maken. Nou, dat soort zaken. Uh, Raad van State is uh, hetzelfde. Ik over de rechtspraak. Uh, collega Plasterk natuurlijk over de colleges van, uh, van staat. Nou, dat soort uh, zaken uh, zijn heel belangrijk. Uh, collega Plasterk, de AIVD... Ik heb de nationale coördinatie voor terrorismebestrijding. Wij vervangen elkaar ook in die situaties. En er is ook chemie? Ja, en die chemie die, die is er zeker. En één ding gaf de minister-president mij mee. Zorg dat u niet tegelijkertijd op vakantie gaat als de heer opstelte. Want dan moet dat, ik blijven. Dat wordt op elkaar de afgestemd. Mijn vakantie uh, dat lag al vast, doen. dus dat, uh, dat is geregeld. Ik ga Nee, daar gaan we gewoon naar zoeken. Ja. Daar komen we altijd uit. Dus zeg, denk. u bent de, de oudste minister van de afgelopen decennia. Ik heb me rot gezocht of er iemand is geweest die ouder was dan u als minister. Nee. Ik heb het niet gevonden, u wel? Ik heb er niet naar gezocht, dus ik heb hem ook niet gevonden. Er wordt wel uh, gezegd altijd door de premier dat uh, ik nog wel, en dat lijkt me terecht... in die afstand zal er altijd blijven natuurlijk... afstand heb ook in leeftijd met, uh, met uh, de heer Willem Drees. Dus uh, dat. Uh, maar goed, dat moeten we. Het is natuurlijk niet zo erg belangrijk. Nee. 68 of 38. Waar, waar gaat het over? Waar heb je het over? U had nog wel zin om door te gaan. Wilde u alleen veiligheid en justitie? Of stond u ook nog wel open voor een ander ministerie? Nee, ik, uh, ik denk dat het uh, logisch is dat uh, als ik uh, door zou gaan, uh, dat ik dan veiligheid en justitie zou doen. Nou, dat is, uh, dat is gebeurd. En waarom uh, is dat logisch? Nou, Omdat daar, daar ligt mij natuurlijk mijn expertise, mijn ervaring als oud-burgemeester. Uh, dat vind ik ook een prachtig uh, onderwerp. Ik vind een prachtig departement. We hebben de afgelopen twee jaar ook uh, geweldig uh, kunnen, kunnen werken, dingen kunnen doen. Ook samen met uh, Fred Thewe. Dus dat, uh, dat mogen we continueren. Natuurlijk in een nieuwe. Politieke setting met een nieuw uh, uh, regeerakkoord. Maar daar voelen we ons uh, uh, buitengewoon nee, in thuis. Want, want maakt het voor u veel verschil op uw beleidsterrein... dat de PvdA erbij is gekomen? Misschien alleen op het gebied van die wietpas of niet? Nee, ik denk dat ik, dat ik kan zeggen... het is altijd natuurlijk in een andere politieke setting. Maar ik heb natuurlijk in mijn leven daar veel ervaring in... dat ik altijd ook heel vaak met... Partij van de Arbeid, bestuurders, heb samengewerkt en heel goed. Uh, ik denk dat op het veiligheidsterrein... we kunnen ook kunnen zeggen dat er grote mate... Uh, grote lijnen ook altijd wel overeenstemming is geweest... tussen Partij van de Arbeid en de VVD. Ik heb in, uh, in mijn periode als minister van de afgelopen twee jaar... ook niet enorm veel tegenstand van de, van de Partij van de Arbeid... in de, in de Kamer uh, gehad. Ze hebben bijvoorbeeld voor de nationale politie... In de Tweede Kamer voorgestemd, in de Eerste Kamer tegen. Uh, maar ook uh, de heer Markoes, de heer Recour, anderen ook hebben mij altijd aangezet tot een stevige aanpak. Uh, nou, en dat, uh, dat doe ik eigenlijk van nature. U was de vorige keer bij de onderhandelingen betrokken. Nu natuurlijk niet. Denkt u achteraf hadden ze me toch maar even ingeschakeld... om te zorgen dat het met die, uh, die premie voor de zorg... even iets beter was gecommuniceerd en gelopen? Nee, natuurlijk, uh, natuurlijk niet. Uh, ik denk dat, uh, dat je kan zeggen dat die, uh, de beide informateurs... buitengewoon goed uh, werk hebben gedaan. Maar ik heb hier al een paar VVD'ers aan tafel gehad... die zeiden het had echt beter gekund qua communicatie. Hebben we niet ja, goed zeker, gedaan? Ja, zeker. Maar dat heeft, uh, dat heeft uh, de premier maar. Rutte natuurlijk ook vrijdag mm. zelf maar, gezegd. Maar had u dat kunnen voorkomen? Want u was toch een beetje zijn mentor altijd. Nee, dat is echt dat is totaal niet nodig. Dat is in het nou. totale proces, is ook de premier heeft gezegd... Uh, dat is uit een oogpunt van crisiscommunicatie, had dat wel uh, wat beter gekund. En als nou, u dichterbij had gezeten, had dat gescheeld, denk ik. Ja, die had. Nee, er nee, gewoon gaan aanpakken, denk nee, ik. Nee, uh, ik zat er niet bij en dat had uh, ook uh, niks uitgemaakt. Er zaten anderen bij. Het is gewoon uh, even, uh, is het uit een oogpunt van communicatie, had dat beter gekund. Dat zijn de woorden van de premier en ik denk dat dat het is. En het gaat er nu om dat we het goed uitleggen, dat we even de tijd ook nemen... om binnen bepaalde kaders uh, natuurlijk, uh, zoals er is de marktwerking... zoals er is de werkgelegenheid, zoals er is natuurlijk uh, ja onredelijk... Uh, uh, uitwassen wat betreft de koopkracht, dat je die even gaat bekijken. Nou, daarom is er nu een kabinet. Verantwoordelijkheden zijn daarbij ook uh, aangewezen. Nou, en dan gaan we dat uh, bekijken. Zo gaat u dat oplossen. Zo klinkt de bestuurder opstelt zoals dus we hem kennen. Dank u wel. Graag gedaan, mevrouw en inmiddels aangeschoven minister Melanie Schultz... voor de derde keer bewindspersoon op infrastructuur. U bent een van de, de blijvertjes. In de vorige periode heeft u die 130 km per uur geregeld. Heel veel, veel geld gestopt in asfalt. Deze keer hoeft u geen kilometerheffing in te voeren. Ik bedacht me eigenlijk, wat gaat u eigenlijk deze periode dan doen? Gaat u al die linten knippen, al die wegen open... die u betaald heeft in de vorige periode? We gaan natuurlijk ook gewoon onverkort door... met de aanleg van de infrastructuur maar ik moet zeggen er komt ook een complexere opgave nog op ons af want straks hebben we die ontbrekende schakels in het wegennet en hebben we andere investeringen gedaan en ja dan blijft over. Je kunt niet die zevenbaanswegen ook de steden inleggen. En daar zijn nog steeds files. Daar zijn nog steeds opstoppingen. En uh, files en opstoppingen zijn gewoon slecht voor onze economie. Dus we moeten nu ook nadenken hoe kun je daar nou eigenlijk de problemen gaan oplossen. Dus ja, dan ben ga ik wel benieuwd meer... naar. Hoe gaat u dat doen? Nou, ik ben afgelopen periode gestart met een programma dat heet Beter Benutten. En dat gaat over hoe ga je nou zorgen dat niet iedereen tegelijk op de weg zit. Je moet zich voorstellen dat op een zaterdag evenveel mensen op de weg zitten als op een doordeweekse dag. Alleen op zaterdag voelt dat dat toch heel anders. Nou, en dat komt omdat niet iedereen uh, in dat spitsuur uh, op die weg zit. En het programma Beter Benutten richt zich op verschillende elementen. Aan de ene kant mensen verlokken om uh, ja, op andere momenten de weg op te gaan. Maar ook bijvoorbeeld uh, goederenvervoerders te verlokken... om niet met de vrachtauto uh, over de weg... maar de goederen over het water of over spoor te vervoeren. Uh, mensen uh, uh, te prikkelen om uit de spits te blijven. Nou, er zitten heel veel elementen in... Uh, dat doe ik samen met bedrijven, dat doe ik samen met uh, overheden. En dat uh, maakt het uh, ook extra spannend. Gaat er omdat de Partij van de Arbeid is aangeschoven... meer aandacht kopen, komen voor openbaar vervoer? Uh, nou, ik denk dat er evenveel aandacht komt voor openbaar vervoer. Hè. Er bestaan altijd wel beelden van het VVD wil alleen weg en niet openbaar vervoer. Nou, dat is echt onzin. Ik heb altijd de afgelopen jaren uh, evenveel geld uitgegeven aan wegen... als aan uh, spoorinfrastructuur, uh, omdat ik uh, beide belangrijk vind. Wat ik net al zeg over, je kunt geen zevenbaanswegen een in stad inleggen. Uh, nou, daarom is openbaar vervoer juist zo essentieel. Want uh, wil je zorgen dat die steden, die grootstedelijke gebieden... goed bereikbaar zijn en ook de bedrijven... moet je dus ook heel hoogwaardig openbaar vervoer hebben. Ja, Je zegt, ik kan geen zevenbaanswegen een in stad inleggen... maar wel naast een stad, bijvoorbeeld ja. bij Utrecht, Amelis Weert. Ja, nee, eromheen gaat... Dat gaat dus heel goed. Ja, he? Maar goed, er is, er is wel een dingetje om het zo maar te noemen met de Partij van de Arbeid. Die zeggen het moet in die bestaande betonnen bak. En u zegt ja, die bak moet echt worden opengebroken. Er moet gewoon meer asfalt bij. De weg moet echt breder worden. Maar nou, zij zeggen niet het moet in die bestaande bak. Ze zeggen: kunt u nog één keer laten zien of het echt niet in de bestaande bak kan? En u zegt uh, dat kan ik laten zien en dan leggen we het, het gewoon aan. Ik doe daar onderzoek naar. Ik laat daar gewoon een onafhankelijke naar kijken. En ik wil dat ook graag niet alleen voor de pvda fractie maar ook voor de omwonenden. Om te laten zien dat wat wij doen, dat dat echt een robuuste oplossing voor de toekomst is. Die uiteindelijk ook voor de stad Utrecht gaat betekenen dat ze minder uitstoot krijgen. Want je ontlast het onderliggende wegennet. Uh, en ja, ik, ik maak dat graag transparant... zodat uiteindelijk iedereen kan zien dat die keuze niet is... omdat we nou zoveel mogelijk wegen willen aanleggen... maar wel de juiste uh, toekomstgerichte keuze maken. Maar u heeft vaker daar onderzoek naar gedaan. Dus de, de uitkomst van dat onderzoek is gewoon van... die weg moet verbreed worden, toch? Wij hebben heel veel onderzoek naar gedaan. Maar als daar uh, in de samenleving nog uh, onrust over bestaat... heb ik gezegd, nou laten we dan gewoon een onafhankelijke... ernaar laten kijken, al die onderzoeken op een rijtje zeggen... klopt het nou wel of klopt het nou niet wat dat ministerie zegt. Ik heb daar natuurlijk vertrouwen in, maar ik heb ook gezegd, stel nadat nou er iets anders uitkomt, ben ik ook bereid om daar wat mee te doen. Goed, dank u wel. En veel succes de komende jaren. En Jet Bussemaker is ook hier uh, aan tafel. Welkom. Nieuwe minister van onderwijs. In een, in een paarse jurk. Ik zag minister Schippers hier al. In het paars is dat nou de nieuwe modekleur voor de winter of is dit een politiek statement? Nou, ik zal u zeggen dat dit al jaren mijn lievelingskleur uh, is. Het is dus niet zo dat een aantal dames zijn, we gaan lekker nee, statement nee, in nee, paars nee. Daar maken. daar is helemaal niks, uh, niks aan afgestemd. afgestemd. Nee. U bent weer terug in Den Haag. Hoe was ja. dat, zo deze eerste officiële dag? Nou, wel weer leuk. Uh, want ik besefte eigenlijk dat, uh, ik geloof op twee personen na... dat ik met iedereen in dit kabinet al intensief heb samengewerkt. En wie is nieuw voor u? Uh, Mansveld, uh, Mansveld, helemaal Mansveld uh, kende ik niet. En uh, Janine Plasgaard kende ik niet. En voor de rest is daar ook um, of bekende. allebei Kamerlid geweest... of mee gedebatteerd toen ik staatssecretaris was... en bijvoorbeeld Halbe Zijlstra Kamerlid. Of met Mark Rutte toen hij staatssecretaris was en ik uh, Kamerlid. En soms, zoals uh, Melanie, uh, in de tijd in uh, de zorg... toen zij nog bij Achmea zat... en we samen met Dak en Thuislozen projecten te maken hadden. Kortom, zeer gevarieerd. Zeer gevarieerd. En nu, nu op onderwijs als minister. Wat voor minister van Onderwijs wilt u worden? Ik wil een minister worden die um, uh, aansluit bij het hele goede onderwijs... dat we in Nederland hebben. Want we hebben echt goed onderwijs waar we trots op mogen zijn. Maar eigenlijk doen we het niet goed genoeg als je kijkt naar wat we nodig hebben. Zeg maar in een uh, economie die voor een heel groot deel op kennis uh, draait. En ook als je kijkt naar de financiële middelen die we hebben. Dus ik wil fors investeren in de lerarenopleidingen. In de aansluiting met name van het mbo tussen onderwijs en bedrijfsleven en in het fundamenteel onderzoek. En gelukkig krijg ik die kans ook met dit regeerakkoord. En dat is bijzonder genoeg dat we flink kunnen investeren. Nou ja, ik hoorde deze week Alexander Pechtold van D66 al een debat... in de Tweede Kamer zeggen... ja, maar er komt helemaal geen extra geld bij bij onderwijs. Er wordt alleen wat geschoven onderling. En dan kan nu ergens extra investeren. Maar u bezuinigt op andere punten. Dus dat ja, onderwijs dat, wordt helemaal niet beter. Dat is niet helemaal waar, want hij beweerde bijvoorbeeld... dat de middelen die nu in het gemeentefonds uh, zitten... dat dat een sigaar uit eigen doos is. Terwijl dat middelen zijn die nu in het gemeentefonds zitten... en die gaan naar onderwijs. En dat is zo'n 260 uh, miljoen. We nemen natuurlijk ook maatregelen om te zeggen sommige dingen kunnen misschien wel iets efficiënter. Um, of uh, bij onderdelen, we kunnen bijvoorbeeld studenten vragen om ook iets bij te dragen aan de investering in hun eigen toekomst als ze gaan studeren. Maar al met al hebben we een pakket waarbij we ook ruimte hebben voor zeer fixe investeringen. Vooral in leerkrachten. Waarom? Ja, nou Omdat uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs voor een heel groot deel wordt bepaald voor de of meester of de docent die voor de klas staat. Als u Als een houdt dat in dat de leerkrachten nu eigenlijk niet het juiste niveau zitten? We hebben fantastische leerkrachten en we hebben fantastische docenten. Maar we hebben bijvoorbeeld nog steeds 20% onbevoegde voor de klas uh, staan. En we hebben ook docenten die eigenlijk al heel lang alleen maar hun eigen lesjes afdraaien. En ik heb dat zelf op de hogeschool waar ik de afgelopen jaren heb gezien. Heb ik dat ook meegemaakt. Fantastische docenten, echt waar, laat ik dat voorop zetten. Maar de die het niet goed doen, daar mag je, die mag je ook aanspreken. En wat ik wil, is dat we docenten aanspreken... om bij elkaar in de klas te gaan kijken en met elkaar te kijken... wat doe jij goed, wat kan ik van jou leren? En daar een verbeterprogramma op te zetten. En dat doen we met uh, beurzen voor leerkrachten... met snellere promotiemogelijkheden... met het uh, actieplan leerkrachten 2020... nog van mijn voorganger uh, Ronald Plasterk. En er blijkt ook uit internationaal onderzoek... dat dit soort initiatieven echt substantieel... Bijdraagt aan beter onderwijs. Wie was vroeger uw favoriete docent in uw eigen ja. leercarrière? Nou, ik zal u vertellen dat ik op de middelbare school uh, heel erg dol was op mijn lerares uh, Nederlands en dat was Lidie Cohen, uh, de vrouw van Job uh, Cohen. En die heeft mij geleerd uh, om uh, heel goed opstellen te schrijven, om uh, zeer geportioneerd boeken te lezen en uiteindelijk ook om daar iets mee te gaan doen. No. U heeft echt oh, inderdaad overal lijntjes lopen. Ik heb overal, overal lijntjes van lopen. Jongs op aan ja. En wat is uw uh, verband met de heer uh, Ascher, Lodewijk Ascher naast u? Uh, nou, dat hij wethouder was in Amsterdam van Onderwijs. En ik in Bij het de bestuur de zat uh, van uh, de twee grootste hogerwijsinstellingen, namelijk de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. En dat we vorig jaar samen een initiatief zijn gestart... Om de afstemming tussen de lerarenopleidingen die bij de hogeschool en de universiteit zitten. en de opleidingen van uh, primair en voortgezet onderwijs te verbeteren. En toevallig is daar overmorgen een grote bijeenkomst uh, over. Waar wij allebei in onze Amsterdamse hoedanigheid niet zouden zijn. maar waar ik wel naartoe ga in mijn nieuwe. Vindt Alles vindt komt zie. samen voor de mevrouw Alles van me. Bussenmaker, succes. Ja. En uh, meneer Arsje, goedenavond. Goedenavond. Klopt het nou dat u eerst voor financiën bent gevraagd? Nee, ik ben niet gevraagd voor financiën... maar ik heb uh, in het... gesprek met Diederik Samsom aangegeven... dat ik het liefst een portefeuille zou willen als ik zou komen... die uh, direct ingrijpt op het leven van mensen. Omdat ik dat in de politiek het mooiste vind... als je daar iets kan proberen te doen. En financiën is dat niet? En financiën is, uh, is een hele belangrijke portefeuille... maar wel vaak een indirecte portefeuille. Je bent de spelverdeler. Je bent natuurlijk bezig voor het Nederlands belang uh, op te komen in het buitenland. En ik weet zeker dat Jeroen Dijsselbloem dat op een fantastische manier gaat doen. Maar u, u wilde dat dus niet... Mijn voorkeur ging in. uit naar, naar een portefeuille zoals deze. En zei u dan ook erbij, ik wil ook vicepremier worden? Nou, dat, toen Diederik Samsom mij benaderde in juli... Uh, toen had hij dat al in zijn hoofd, uh, dat ik dat zou moeten doen. Toen stond de Partij van de Arbeid in de peiling, ik geloof op 14 of 15 zetels. Toen moest u heel hard lachen, of niet? Uh, ik moest wel even ginniken, en, uh, maar hij bleek het te menen. En toen heb ik gezegd, nou, daar ga ik goed over nadenken. Ja, en uh, geen ervaring in Den Haag. Toch vicepremier, het zal al vaker uh, gevraagd zijn. Dat is niet een, een handicap voor u? Dat zou moeten blijken. Uh, hij heeft mij gevraagd om, uh, omdat hij denkt dat ik een goede rol kan spelen... in zo'n team wat een kabinet ook moet zijn. Uh, we moeten hele moeilijke dingen met elkaar oplossen. En dat moet je in een goede samenwerking doen. Ik heb altijd goed samengewerkt uh, met, met heel veel andere bestuurders... ook van de VVD... Uh, en inderdaad, ik ben niet de meest Haagse uh, politicus, sterk nog. Ik heb geen enkele ervaring in Den Haag. Nou, dat, dat zullen we zien. U, u krijgt een portefeuille... Uh, dat gaat over iets wat uh, inderdaad bij de mensen behoorlijk ingrijpt. Uh, je ziet hervorming in de sociale zekerheid. Vond de Partij van de Arbeid het nivelleren nou belangrijker... om dat uh, voor elkaar te krijgen dan de WW-verkorting tegen te houden... Uh, dus ontslagrechten versoepelen? Dat was... nou, dat... Staat u achter die keuze? Uh, dat zijn een hele hoop ingewikkelde dingen tegelijk die u nu uh, vraagt. Ja. En, en ik denk maar dat het je... is zo dat de WW verkort wordt, Zeker. flink. Zeker. Het is zo dat het ontslagrecht versoepeld wordt. Nou, daar wil ik nog over met u in discussie als u dat denkt. Uh, er lag een voorstel voor het ontslagrecht van de, van de koelus coalitie dat er op neer zou komen dat er niet meer van tevoren werd gekeken... of iemand mag ontslaan. En dat. En er heeft heel veel vrees op bij mensen voor willekeur... dat de baas je er zo uitstuurt als, als je gezicht er niet aanstaat. Die preventieve toets die is terug. Wat wel beperkt wordt, is de maximale ontslagvergoeding. Uh, tot 75.000 euro. Maar we weten ook dat mensen met een hoger inkomen... vaak een betere uitgangspositie hebben op de arbeidsmarkt. Dus dat vind ik nou niet het allerergste. En met een laag inkomen kun je nog steeds twee jaar salarissen meekrijgen. De WW heeft u gelijk in. Is een hele pijnlijke ingreep. Je moet dat zien als onderdeel van een, van een totaalpakket... Nou, we hebben de afgelopen weken het een en ander over gehoord. Daar maar zitten veel meer dingen in. De, uh, nee, maar je, je, als, je, als je nu werkloos wordt, althans in het nieuwe plan... dan is het eerste jaar is hetzelfde, 70% van je laatst verdiende loon. Maar dat tweede jaar gaan mensen praktisch naar bijstandsniveau. Ja. Als iemand een koophuis heeft of een, een, een huurhuis een beetje aan de bovenkant... dan moeten mensen direct verhuizen. Nee, dat klopt. Dat grijpt heel diep in. En dat betekent ook uh, een, een aantal dingen. Dat betekent een extra verplichting aan mij, maar ook aan werkgevers... om het uiterste te doen om mensen bij nieuw werk onder te brengen. Maar ja, het is, we leven in tijden van crisis. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Het is zeker niet makkelijk. Dat betekent dat de transitiebudgetten... dat is een beetje een technisch woord, maar er wordt als het ware gespaard... om mensen een, een opleiding te geven en naar een andere baan te helpen... dat we die goed moeten gaan gebruiken. Dat betekent dat ik ook echt de samenwerking zal zoeken met, met de polder, met de vakbonden en werkgevers. Ja, die zeggen al van voor nou, dit, dit voorstel, uh, Ton Heerts van de FNV zei dit weekend... nou, die, die WW-duurverkorting en al die andere voorstellen daaromheen... daar gaan we niet aan meewerken. Nee, dat begrijp ik vanuit zijn positie ook heel goed. Uh, toch is het zo dat we ontzettend moeten bezuinigen in Nederland. Dat weten we ook eigenlijk allemaal. En aan die bezuinigingen moet ik ook een bijdrage leveren. Ja, maar dit liever de dit dan de, inkomens, uh, dan de nivellering inleveren. Hoe uh, bent u het eens met, met die concessie van de nou, Partij Nou, wat ik belangrijk vind aan die inkomensverdeling, we weten dat er heel erg bezuinigd moet worden... en dan is het terecht dat je wat meer vraagt aan de hoge inkomens. Uh, dat vind ik horen bij, uh, bij de moeilijke tijd waar we in leven. En ik vind, je moet nooit vergeten dat het offers zijn die je vraagt... maar mensen aan de onderkant hebben het al heel zwaar. Die WW-verkorting levert een hele stevige bezuiniging op. Maar ik moet u wel toegeven, het is niet uh, een, een maatregel waar ik vrolijk van word. Het legt een extra zware verplichting om wel ook verbeteringen aan te brengen. Nu, nu hoorden wij van premier Rutte dat u vandaag of morgen of overmorgen... in ieder geval voor het debat nog met een extra puntenwolk gaat komen. Dat weet u ook? Koopkrachtplaatjes. Nou, ik heb gezien dat er, uh, dat er vragen zijn gesteld vanuit de Kamer. Nu moet ik u wel bekennen, ik heb vandaag die Kamer voor het eerst gezien. En ik moet nog even uitzoeken hoe ik daar precies uh, uh, rondloop. Dus ik ga morgen mij informeren hoe je uh, een, een brief tot stand brengt aan de Kamer. Uh, maar misschien maar weet... belangrijker nog wat erin komt in dit geval. Dat is altijd stap twee. Uh, dat hoort ook bij het hoe wat mij betreft. Eerst lezen, dan tekenen. Dat is ook nog een tip die ik ja. gratis meegeef. meegeven. Uh, dat advies uh, gold voor mij ook in Amsterdam al. Ja. Ja. Uh, nee, Wat ik wil proberen te doen is uh, vanaf dag één goed samen te werken met de Kamer. En dus ook goed informatie te verstrekken. En in dit geval, donderdag is het debat over de regeringsverklaring. Uh, moet ik zorgen dat er een brief ligt. Die gaat over de, over de koopkracht-effecten. Voor zover we die kunnen weten. Want het moeilijke met koopkracht... het zijn allemaal ramingen... Uh, maar als er een zuchtje tegenwind is in de economie... ziet het verhaal er weer heel anders uit. Maar er komt een brief, in ieder geval... met misschien nog meer, iets meer duidelijkheid. Ik ga mijn uiterste best doen. We zijn benieuwd. Een interessante eerste opdracht voor u, uh, meneer Ascher. Zeker. Dank. Uh, alle ministers volgens mij hebben we gehad, Joost. Ik heb ze niet geteld, maar het zijn er volgens mij ja. dertien. <laughs> we hebben er heel wat gehad. Uh, Michiel Breedveld, jij bent ook al door je staatssecretaris heen, hè? Ja, nou ik had er nog graag twee willen spreken: namelijk uh, Frans Wekers van Financiën en van Sociale Zaken. Jetta Kleinsma. Maar wat schetst mijn verbazing. Die zijn hem stiekem gepiept, maar voor een hele goede reden. Want tussen 11 en 12 zijn zij uh, samen met de andere staatssecretarissen... in het Oog op Morgen, al waar zij mee zullen presenteren... en ook zullen meelezen in bijvoorbeeld het krantenoverzicht. Oh, dat dus is, is leuk. heel leuk. Dat zijn altijd leuke uitzendingen. Dankjewel, Michiel Breedveld. Joost en ik wensen u een goede avond. Na tien het uur dus uh, tussen dit programma en met het Oog op Morgen... langs de lijn natuurlijk. Jeroen Stomphorst presenteert vanuit Den Haag. Een goedenavond. Dag. En veel plezier met sport. En later het ogen met alle staatssecretarissen.